Goedemorgen, ik ben Dielke Teerstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. In Zuid-Afrika loopt het dodental na overstromingen op. Meer dan 300 mensen hebben de overstromingen in het oosten van het land niet overleefd vooral de stad Durban en omgeving zijn getroffen. Onze correspondent weet meer over de schade. Dit is een stad, een kuststad, waar heel veel mensen komen om vakantie te vieren. Dus je hebt mooie vakantiehuizen die geraakt zijn. Maar dit is Zuid-Afrika en dat betekent ook dat je echt grote sloppen hebt, sloppenwijken. En ja, die golfplaten, hutjes, die zijn natuurlijk niet bestand tegen modderstromen en, en kolkend water. In Zuid-Afrika heeft het in 60 jaar niet zo hard geregend en ook komend weekend gaat er nog veel regen vallen. Er komt opnieuw een klimaatmars. 19 juni organiseren onder meer Greenpeace, Oxfam, Novib en Milieudefensie een grote demonstratie in Rotterdam. De vorige klimaatwas was afgelopen november in Amsterdam. Nou, wat ik vind is dat het met het klimaat heel slecht gaat en dan wordt eigenlijk door de politiek helemaal niks uh, gedaan. Waar maak je jezelf het meeste zorgen over? Gewoon dat Nederland gewoon helemaal overstroomd raakt. Toen demonstreerden er zo'n 40.000 mensen voor een beter klimaatbeleid. En voor het eerst in jaren is er in Nederland meer CO2 de lucht in gepompt. Dat ligt vooral aan kolencentrales. Omdat gas ineens superduur was, zijn veel van die centrales extra gaan stoken. Het is nu ook weer klaar om de klimaatdoelen te halen... gelden sinds dit jaar extra strenge regels voor die centrales. Comedian Amy Schumer is na de Oscars met de dood bedreigd. Op het podium had ze een grapje gemaakt over Hollywoodster Kirsten Dunst. Amy noemde haar een seat filler, iemand die alleen in de zaal zit om de stoelen vol te krijgen... Kirsten Svensson konden dat niet waarderen en stuurde Amy doodsbedreigingen. The Secret Service reached out to me. They were so bad that the Secret Service reached out to, yeah, about that bit. I'm like, oh, I think you have the wrong number. This is Amy, not Will. Like, it must you have messed up or no? You are getting death threats. Okay. Opvallend detail: Kirsten Dunst wist van tevoren van de grap, want Amy Schumer wilde pijnlijke situaties voorkomen. Het weer flink wat zon vandaag, hoewel in het oosten een buik kan vallen. Het wordt 15 tot 19 graden. Morgen droog en ietsje koeler. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan niet zo heel veel files en de files die er staan veroorzaken in de meeste gevallen ook maar een paar minuten oponthoud. Iets meer vertraging is er op de A2 van Utrecht naar Amsterdam tussen Breukelen en Amsterdam-Zuidoost. Je hebt daar 10 minuten oponthoud. En op de A27 van Almere naar Gorkum is de vertraging ook 10 minuten tussen Hilversum en Knooppunt Lunette. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM in de ochtend. Was early morning yesterday? I was up before the dawn. And I really have enjoyed my stay. But it must be moving on Like a kid Mi scogliere in un sol Quelli, sguardi sempre attenti, agli quando dal tuo ne uscivo un